Het gaat daarbij niet alleen om bestuurders... maar ook een grote groep verkeersleiders verdient meer dan de premier. PVDA, GroenLinks, SP en de PVV vinden dat de salarissen moeten worden beperkt. De luchtverkeersleiding zegt dat verkeersleiders schaars zijn... en dat ze weglopen naar het buitenland als het salaris in de toekomst lager uitvalt. Ongeveer 70 mensen hebben een inloopavond in Wochnum bezocht... voor ex-DSB'ers en betrokken inwoners. De bijeenkomst was georganiseerd door de west gemeenten op meer en Medemblik in samenwerking met de Kamer van Koophandel en het UWV. ICT'ers en vrouwen die part-time werkten bij DSB... worden extra ondersteund in een zoektocht naar een nieuwe baan. De beoogde coalitiepartners in Duitsland, CDU, CSU en de FDP... zijn het eens over de gezondheidszorg, het laatste inhoudelijke struikelblok. Dat maakte de politiek leider van de CSU vannacht in Berlijn bekend. De leiders van de drie partijen praten vandaag verder... over de invulling van de ministersposten... Bondskanselier Merkel wil haar nieuwe regering graag rondhebben voor de herdenking van de val van de Berlijnse muur op 9 november 20 jaar geleden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA moet de plannen om in 2020 weer een mens op de maan te zetten laten varen. Dat adviseert een onafhankelijke commissie die door president Obama is ingesteld. Volgens de commissie is het zinvoller en goedkoper om te landen op asteroïden in de buurt van de aarde of op een van de twee manen bij de planeet Mars... In Amsterdam zijn gisteren 34 voetbalsupporters van Ajax en Dynamo Zagreb opgepakt wegens ordeverstoringen. 16 van hen moesten vannacht in de cel blijven. De wedstrijd in de Europa League eindigde in een 2-1 overwinning voor Ajax. Ook in Eindhoven, waar PSV met 1-0 van FC Kopenhagen won, verrichtte de politie enkele aanhoudingen. FC Twente verloor in Moldavië met 2-0 van FC Sheriff. Herenveen won in Berlijn met 1-0 van Hertha BSC. Het weer, het is mistig, maar later schijnt de zon. In de kustgebieden valt een enkele bui en het wordt 14 graden. Dit was het in NOS. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. ZFM in de ochtend.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 Besluit. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp er tussenuit, nu het weer.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 Talk me. Yeah, it takes every kind